Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De man die gisteren vijf mensen verwonden met een kettingzaag in de Zwitserse plaats Schaffhausen is nog steeds spoorloos. De politie heeft ook vannacht naar hem gezocht en op dit moment wordt het grensgebied tussen Zwitserland en Duitsland uitgekampt. De man van 51 drong gisterochtend een verzekeringskantoor binnen en viel mensen aan met een kettingzaag. Twee van de vijf gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de politie heeft de man psychische problemen en is hij gevaarlijk. Zijn kettingzaag heeft hij waarschijnlijk nog bij zich en mogelijk heeft hij nog meer wapens. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland eiland is niemand aangehouden naar de klopjacht van vanmorgen. De politie was op zoek naar één of meer mannen die een plofkraak hadden gepleegd in Duitsland. Na een achtervolging op de A12 crashte de auto van de dader of daders in Utrecht, waarna die op de vlucht sloegen. Bij die achtervolging werden een politiehelikopter en tientallen auto's ingezet. Experts van de politie hebben de auto onderzocht en hebben geen explosieven gevonden. Of er iets is buitgemaakt is niet bekendgemaakt. Slachtofferhulp gaat kijken of daders van moord of doodslag na het uitzitten van hun straf een woonverbod kunnen krijgen. Als ze uit de gevangenis komen gaan ze nu vaak weer terug naar hun oude wijk, waar ook nabestaanden wonen. Die zijn vaak bang om de dader op straat of in de winkel tegen te komen. Slachtofferhulp bekijkt daarom of daders verplicht kunnen worden om naar een andere stad te verhuizen. De Nederlandse economie groeit zo hard dat er een tekort dreigt op de arbeidsmarkt. Daarvoor waarschuwt uitzendbureau Randstad. Volgens de topman is er vooral een tekort aan technische mensen en hoger opgeleiden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Zuid-Europese landen zoals Italië, Spanje en Frankrijk. Het weer, vooral in het oosten en zuidoosten, eerst nog enkele buien. Vanmiddag droger en meer zon. Het wordt een graad of 20. Morgen is het tot de avond droog en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staat file op de A7, zaandam hoorn Tussen Purmerend-Noord en Hoorn, 4 kilometer door een autobrand. Op de A9, Amstelveen-Alkmaar, staan in beide richtingen korte files bij knooppunt Velsen. Daar heeft de brug even open gestaan. Op de A15, Gorkum-Nijmegen, vanwege een berging tussen knooppunt Del en Wadenooien 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.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 een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Het is vandaag dinsdag. En opening bringen we natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davis met weet je nog wel oudje een opname 1928. Het komen nu weer komende uur moet ik zeggen: weer een hoop gezellige oud-Hollandse muziek. Van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70.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 Oh Zij dat paratoentje hebben mocht. Het was precies waar ze al zo lang naar zocht. E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 Frankrijk, Brita Bocora en Spanje Salomé... winnares van het Eurovisie Songfestival in Madrid... met het liedje De Troubadour... ze zelf heeft gecomponeerd op de tekst van David uh, Hartseman. Naar het debuut uh, op, uh, LP werd goed voor een zilveren harp. En ik heb er een andere nummer uitgekozen. Een iets minder bekend nummer, Lenny Coeur met Dorp aan de Rivier. Wat was het heerlijk in ons dorp aan de rivier. Al werd ons dorp dan ook verdeeld door de rivier.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 mijn vertrek van de Toen Marietje weer naar huis toe ging, waren haar wangen rood. En toen maar weer naar huis toe ging, waren haar wangen rood. En ze had voor het jaar verstreken.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 die stuurt haar niet in het bos Want in het bos, daar zijn de jagers Ali, Ali, hallo, hallo, hallo, hallo, de jagers hallo, En die jagen erop los, ja, ja Want in het bos, daar zijn de jagers Ali, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, de jagers En die jagen erop los, Zeden tot elkaar In het staat de geit van Piet. En ieder die je naar de zingt, als je er ziet.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 Grotere vrienden dan die twee, alles deelde Johnny heerlijk, zelfs een boterham met Sjem Had de jongen iets gekregen, dan komt raar zijn kinderstem.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 Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachte tegen iedereen Maar niet ieder dag meteen Dat het was voor hem alleen ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia Wie leidde het bal met carnaval Dat was Maria En elke man raakte van strik met troon en daarna bleek Als hij naar haar dansen keek De tambourijn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 Een maag van amper 18 jaar Die o zo graag getrouwd wou zijn Haar uitzet was al klaar Ze kregen mantepas De week werd Er zo, dus gaf ze hem te veel Van whisky, bier en brandewijn Zijn lever gaf het op Toen Platen uit de jaren 70, om precies te zijn 1977. Het was Willeke Alberti met Carolientje. En daarvoor hoor je weer een nummer van Eddie Christiani met Maria van Baa. Het volgende nummer is Ik heb eerbied voor jou een grijze haar. Dat is een lied dat in 1959 door Bobby A. Schoepen werd geschreven en gecomponeerd. Het lied is in een aantal keren gecoverd door buitenlandse artiesten. En in Nederland stond het lied in de zomer van 1963 op de tweede plaats van het platennieuws. In totaal werden er 350.000 platen verkocht.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 Voor die lieve oude mensen, met hun diep door vloed gelaat. Heeft mijn hart een gastpleideurtje, dat altijd wijd open staat. Omdat hen het harde leven, zowel leed als vreugde vraagt Hebben zij nu grijze haren en een blik.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 ...na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw vrijze haren. Voor je rimpelt van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen... Die ze dragen, altijd een brood van vreugde te zijn. Parijs ligt aan de scène, een bon ligt aan de reen.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 De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 U hoort nu Eddie Becker met Pelicida's de rol van de stad? Zij kan het niet laten. Altijd goed te praten. Zij stort met haar mond mooie praatjes rond. Zij kletst veel.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 Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. Mooie tijd, nou die tijd die krijgt toch mooi van mij de zegen. Na na na na na, na na na na na. Drink. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. Beleef de tijd van leer. dat zand voert uit zand voort.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 Voor mij Breng die rozen naar Sandra, voor ze weg haar omstaat. Breng die rozen naar Sandra, het is misschien.